Wie die regering gaat leiden is nog onduidelijk. Het is onzeker of de grootste oppositiepartij wil meepraten. Oppositieleider Samaras wil vervroegde verkiezingen.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 Isaf-bevelhebber Allen zegt dat de opmerkingen van de generaal... de relatie tussen de VS en Afghanistan niet goed weergeven. Volgens het Pentagon staat de minister van Defensie Panetta volledig achter rond ontslag van de generaal. De Israëlische president Peres heeft openlijk speelt op een militaire aanval op Iran, gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. Hij zei dat de internationale gemeenschap... dichter bij een militaire oplossing is dan bij een diplomatieke... In Israël wordt volop gediscussieerd over de vraag of een preventieve aanval op Iran nodig is. Volgens Peres, die bekend staat als gematigd, zijn de sancties die aan Iran zijn opgelegd niet voldoende. Volgende week komt het Internationaal Atoomagentschap volgens diplomaten met nieuwe gegevens over het Iraanse atoomprogramma. Er zouden satellietbeelden zijn van een grote stalen constructie die Iran zou gebruiken voor het testen van kernwapens. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat regen, minimaal rond 10 graden. De dag begint bewolkt met vooral in het zuidwesten kans op lichte regen. Later breekt de zon door. Het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, twee afgesloten afritten. Op de A4 Delft richting Amsterdam, daar is de afrit bij Rijswijk dicht. En op de A76 Geleen richting Heerlen, daar is de afrit Nut dicht. En dat was de verkeersinformatie. Z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 Aangezien nogal wat mensen naar de eeuwige jachtvelden zijn vertrokken. Dus we gaan een beetje op reis naar momenten dat deze bijzondere mensen er nog waren. Gelukkig hebben ze ons auditief van alles nagelaten. Springlevend is onze eerste gast in de nieuwe themamaand Kijk op Kunst. Effie Baart, theaterinitiator in Hart en Nieren. Dat tussen zes en zeven. Daarvoor Cas Spijkers, de culinair kunstenaar, overleed op 29 oktober. Van vier tot vijf Peter Vos, de illustrator, overleed een jaar geleden. Straks in het tweede uur, Gregor Frenkel-Frank. Ook hij zit in het hiernamaals, waar het steeds gezelliger lijkt te worden terwijl de nabestaanden hier met een enorm gemis achterblijven. In dit uur vluchten we in het verleden met Rosa Spier. De harpiste werd op 7 november 1891 geboren. De getalenteerde muzikus stond al op haar veertiende op het concertpodium... en tot op hoge leeftijd bleef zij actief. In de oorlog verloor zij al haar bezittingen met uitzondering van haar harp. Een buurman verhinderde dat ook deze geroofd werd. Rosa Spier, naar wie het verzorgingstehuis voor kunstenaars is genoemd... overleed in 1967 op 75-jarige leeftijd. Uit verschillende jaren zijn radiofragmenten bewaard gebleven. We beginnen met haar huldiging bij haar 70ste verjaardag. We gaan terug naar 7 november 1961. Haar decor... Nee, geen harpen. Bloemen, bloemen, chocolaatjes... en tekeningen van scholieren die hadden genoten van haar schoolconcerten. Verder, vele telegrammen van haar talrijke bewonderaars... en de tekening van Paul Citroen, die hij gisteravond maakte... tijdens haar sympathieke tv-optreden in Muziekmosaïek. Rosa Spier, 70 jaar. Onze grootste harpiste was tegen de avond het middelpunt... van een huldiging in het Apollo-paviljoen. Namens kunstzusters en broeders, de Nederlandse harpisten... Een grote familie sprak via Berghout. Zij sprak over tien jaar geleden. Het was op je zestigste verjaardag dat we je gepromoveerd hebben tot oma van de harp. Maar ik weet niet of je het weet, maar intussen ben je overgrootmoeder geworden. <lacht> <lacht> Nog jeugdiger dan je als oma al was. En ik ben ervan overtuigd dat al je kleinkinderen, achterkleinkinderen, kinderen vandaag met je mee zullen leven. En dat de harp meer dan ooit in het middenpunt zal staan door jou. Er waren vele sprekers, zoveel uitinggevers van bewondering voor het werk van Rosa Spier. Burgemeester Boot van Hilversum diepte uit zijn herinnering. Want ik weet altijd nog dat, dat kostelijke verhaal dat u door Drenthe ging... en dat u de weg niet goed wist en dat u naar een jonge, bij een jongen die op land stond vroeg... Uh, zegt vent, waar moet ik daar of daar heen? En die jongen die zei dat heel breidwillig. En toen zag hij die auto en toen zag hij dat karretje erachter aan. En toen zag hij bovenop die harp staan. Maar hij wist niet wat het was. En toen zegt hij, uh, um, wat is dat? Uh? Uh, het lijkt wel een kanon. Nee, zegt Rosa, dat is geen kanon. Dat is een harp. Weet je wel? Uh, de harp uit de Bijbel van David. Oh, zegt hij natuurlijk, van Louis Davids. Ook de ambassadeur van Israël, zijn excellentie Sidor... kwam zijn gelukwensen aanbieden. En Daarom vind ik het heel bijzonder leuk dat ik hier... Eh, niet alleen uit mijn eigen naam, uit eh, naam van de staat... uit naam van de regering, deze Rosa spier... die nog onlangs in Israël is geweest en geholpen heeft... bij het concours door haar advies... er van werkelijk iets goeds en groots te maken... dat ik hier een harte mijnen mijn vrouw, gelukwensen, mag brengen... en de dank van ons allen en ook van de staat Israël... voor hetgeen u voor dit oude instrument, de Bijbel, gedaan heeft. Ton Koot sprak als voorzitter van het huldigingscomité... de heer Wagemans, onder andere met een brief van staatssecretaris Scholten... en even schoot er een beraden uitdrukking... over de gezichten van aanwezige radio- en tv-medewerkers... Amsterdams wethouder van de Berg, die de zilveren medaille van de stad kwam uitreiken, En tenslotte de vitale Rosa Spier zelf. De kleine mevrouw Spier verdween bijna achter de katheder... en de vele microfoons. Zij sprak over zichzelf en haar carrière... die ze even vergeleek met de zon die nu ondergaat. Ik voel mij als een klein, nietig wezentje. Ik zie mezelf eigenlijk staan, zo klein... aan een strand met een enorm wijd uitzicht over de zee. En ik onderga, mijn nietigheid ondergaat... een stralende, niet te vergeten zonsondergang. Natuurlijk, een zonsondergang kan nog een tijdje duren. Ik hoop het dat het nog een tijdje duurt. Ik let op het ogenblik dat zeker komen zal... waarop ik tegen mezelf zeg... pas op... je spel gaat achteruit. Ik kan alleen... nog maar... hopen... dat deze zonsondergang nog een tijdje duurt. Ik kan alleen nog maar... u allen... hartelijk en veelmaals... danken... en eigenlijk zou ik op het ogenblik het liefst het laatste woord willen geven aan. Stil luisterde deze muzikale vrouw naar haar spel in deze Passacaglia van Hendel door haarzelf eens in een radio-uitzending uitgevoerd... en dankzij de technische dienst van de Nederlandse Radio-Unie... hier in het Apollo-paviljoen weergegeven... zodat de bezoekers van de huldiging met ontroering konden luisteren... naar de harp van Rosa Spier. Spel zoals we dat nog vaak hopen te kunnen beluisteren. harpiste Rosa Spier... die hier gehuldigd werd voor haar 70ste verjaardag... in deze bijdrage van de AVRO. Vlak voor dat heugelijke feit... gaf ze met veel verve een interview bij de KRO. Fonds Dis was de gelukkige. Aan hem nu het woord. Tegenover mijn luisteraars zit mevrouw Rosa Spier... de moeder van het Nederlandse harpgilde. Ze heeft tussen alle gesprekken met persmensen en met televisiemensen, tussen de talloze repetities door... toch nog even tijd gehad om hier in de studio met ons wat te komen praten... en om ook wat te spelen. Op de allereerste plaats, mevrouw Spier, medens namens de luisteraars... van harte geluk gewenst met uw 70ste verjaardag. Dank u wel, meneer Dis. Ik weet dat u uh, niet erg gesteld bent op schabloonvragen. En toch moet ik daarmee beginnen. U was natuurlijk muzikaal, vanzelfsprekend. Waar bent u geboren? In Den Haag. In Den Haag. In Den dus um, het kleine meisje Rosa Spier. werd dus geboren in Den Haag. en was dus al muzikaal, natuurlijk. Maar toonde u als klein meisje al. een bepaalde muzikaliteit? Wel, mijn herinneringen gaan terug. tot de tijd. waarop ik in de muziekschool. al ingeschreven was. Ik was toen een jaar of tien. En dat was de zogenaamde keurklasse. Dat waren allemaal jonge kinderen. En we leerden daar de beginselen van de koerszang en de beginselen van de harmonie. En ik vermoed dat mijn moeder gemerkt moet hebben dat ik muzikaal was... want anders had zij mij daar niet naartoe gestuurd. Dus uw voorkeur, voorkeur ging niet uit naar een bepaald instrument in Den beginnen. Dat kan ik me niet herinneren, nee. Voor die tijd niet. Toen kwam er dus ineens een dag dat de harp u aandacht trok... Ja, dat kwam eigenlijk door een bericht dat de directeur, uh, meester Henri Viotta, mijn moeder stuurde. Waarin hij haar schreef dat hij aanraadde mijn instrument te laten leren, omdat mijn scherp gehoor de aandacht had getrokken. En toen heeft mijn moeder de keuze gedaan van de harp, en die was raak. U bent dus harp gaan spelen en die harp die heeft meteen uw totale muziekliefde opgeëist. Nou, dat is eenvoudig niet meer, niet meer weg te denken dan. Ik kan, uh, ik kan u wel zeggen dat ik vanaf het eerste ogenblik waarop ik die harp in mijn armen had weg was. Hoor. Verloren. Ja, er was geen keus meer. Het was en het bleef harp. Absoluut geen andere keuze. Na uw studie, mevrouw Speer, komt natuurlijk de periode van, zoals men het dan noemt, het optreden in het openbaar. Wanneer was dat? Nou, eigenlijk is dat optreden in het openbaar al heel gauw geschiet. Zelfs al van in 1904. En dat was niet aan het einde van mijn studie. Integendeel, dat was nog zelfs aan het begin van mijn studie. Ik geloof dat ik toen zowat à twee jaar studeerde. En wanneer was dat? Welk, welk jaartal ongeveer? 1904. 1904. 1904. Dat is dus 57 jaar geleden. Dat is een goed Ja, tel. ja, ja. U hebt in die 57 levensjaren, dat is dus 57 maal 365 dagen... maal zoveel concerten. Ik ga echt niet uitrekenen hoeveel keer u dan een snaar hebt aangetokkeld. Maar uh, laten we het niet over die snaar hebben. Laten we het over andere snaren hebben die u hebt aangeslagen. De snaren in het muzikale gevoel van uw bewonderaars, van uw luisteraars. Nou, dat is eigenlijk wel een erg aardige opmerking die u maakt. Want ik heb wel eens lopen puzzelen over het feit dat men wel eens tegen mij zei... speel maar, komt er helemaal niet op aan wat en hoe, als je maar speelt. En dan dacht ik, hé, hey, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Maar u hebt eigenlijk gelijk, het is het aanraken van de snaren via de snaren. U bent geloof ik wel helemaal bezeten van dit uh, harpspel, hè? Ik ben er wel weg van, ja. Het heeft me, wat je noemt, altijd mijn hele leven te pakken gehad. Het laat niet veel tijd voor iets anders. Ik beschouw het eigenlijk als een sacrifice, hoor. Je moet je hele leven eraan geven wie je iets bereiken. Als we u zo horen spelen, dan, ja, als leek denk je natuurlijk... op de eerste plaats vind je het, vind je het mooi, ik vind, ik vind het prachtiger op spel... Dan denk je natuurlijk van, van die hele uh, rare gedachten voor u dan. Als er nou eens een snaar springt of zo, wat gebeurt er dan? Oh hemel, oh, hemel. Dan, om te beginnen schrik ik, me, ik weet niet wat. Dit is me bijvoorbeeld in Parijs gebeurd, mijn eerste concert in Parijs. Ik was nog niet een paar minuten bezig of er sprong een snaar. Ik schee uit, dan moet u weten wat dat beduidt om te durven uitscheien en niet door te spelen. Maar ik bereikte het om uit te scheiden en die snaar op te zetten. En weer te beginnen. En twee minuten daarna sprong die weer. Hetzelfde geval. Weer moest ik hem opzetten. En weer moest ik herbeginnen. Met de angst dat die snaar iedere keer bleef zakken. Maar het is, heeft toen is die blijven staan. En die harp natuurlijk niet. Maar wel een andere staat hier naast ons. Ik begrijp dat u toch er toch echt niet af kunt blijven van die harp. Zullen we ons gesprek eens even onderbreken. Ja. Wilt u een klein stukje spelen? Ja, laat ik dat maar doen. En wat hebt u uitgekozen? Nou, ik zou graag willen spelen een Passacaglia van Hendel. Nou, dan zal ik even met de luisteraars natuurlijk heel rustig en aandachtig toehoren. Wilt u dan zo goed zijn? Passacaglia van Hendel. <tied> Dank u wel, mevrouw Spier, voor deze Passagalia. We praten nog eventjes verder. Het lijkt me bijzonder moeilijk spelen, harp? Harp is niet gemakkelijk, inderdaad. Het is veel moeilijker dan andere instrumenten, dacht ik. Ik vind eigenlijk wel... Ja, kijk, dus ieder voelt natuurlijk zijn eigen leed het meest, het zwaarst. Een ander instrument heeft andere moeilijkheden... maar geen enkel instrument heeft die ingewikkelde moeilijkheden... die de harpspeler te overwinnen krijgt. Want het zeer bijzondere pedalenspel uh, vergt van ons harpspelers enorm. En het moeilijke daarvan is dat het gebruik van de pedalen niet tezamen gaat... met de interpretatie, met de muzikale bouw van het stuk... maar eenvoudig dwars door je concentratie heen. Ik zou het zo willen stellen. Kijk eens, wij hebben 47 snaren... En vergelijkt u die met de 52 witte toetsen van de piano, dan hebben wij op dat ogenblik niet anders dan die 47 tonen die de witte toetsen van de piano geeft. Maar nu hebben we een mol, een zwarte toets nodig, een mol of een kruis. Wel, die hebben we niet. En die maken de pedalen. En dat gaat natuurlijk volkomen dwars door de muzikale bouw heen. U moet het zo veronderstellen dat als u een pianist hoort spelen... en u ziet of u weet dat hij een paar zwarte toetsen gebruikt... dat wij die zwarte toetsen met de voeten moeten voorbereiden... en als we ze gebruikt hebben, weer moeten herstellen. En dat eist ontzaglijk veel van je concentratie. En als zodanig geloof ik wel dat de harp moeilijker is... dan andere instrumenten. Ja, want als ik u zo zie spelen met zo'n enorm instrument... want het is toch eigenlijk een geweldig instrument wat u daar vasthoudt... Uh, dan heb je dus naast het snaren aan slaan, aan tokkelen. heb je dus nog zeven pedalen te bedienen. Ja, zeven, peda zeven pedalen, ieder in, een, uh, in drie standen, dat zijn er 21. 21 standen. Ja, ja. Dat is dus heel wat. En uh, het geeft mij toch ook uh, buiten alle liefelijkheid. wel een, een idee van kracht. Ja. Niet? En ik heb wel eens gehoord dat uw naam daar bijzonder aardig op aansluit: <laughs> Rosa Spier, hè, de Roos. En de spier, de charme, de schoonheid van de muziek... en de kracht tegelijkertijd. Bravo, meneer Disse, dat vind ik wel aardig. Een um, aardig grapje. We gaan niet praten over hoogtepunten... want dat is ook weer zo'n schabloonvraag. Wat zijn de hoogtepunten in uw muzikale carrière? Daar gaan we niet over praten. Want ik geloof dat u het beschouwt... dat elk concert, elk optreden een hoogtepunt is voor u. In, inderdaad, en als het zover is dat er een hoogtepunt is... dan is dat punt altijd nog hoger dan wat je gehad hebt. En zo blijf je maar klauteren, zou ik zeggen. Ja, bijvoorbeeld... Zou het u nu weer zo'n hoogtepunt willen gaan beleven? Ik kan niet meer dan mijn best doen. Hoor. Ik zou u willen vragen, wilt u voor ons nog iets spelen? Met genoegen. En dat wordt dan uw tweede stuk in dit programma. Een uh, stuk voor harp solo van de Israëlische componist Jozef uh, Kaminski. Jozef Joseph Kaminski, dat Kaminsky. is uh, ja, een uh, contemporane componist. Ja. In... En het, uh, is er nog iets bijzonders over te vertellen over het stuk? Uh, over het stuk is niet zoveel te vertellen... alleen dat er enkele liturgische passages inkomen En dat het natuurlijk behoort tot de hedendaagse school... maar dat het volgens mij zeer dankbaar voor de harp geschreven is. Kaminski zelf is leraar aan het conservatorium in Jeruzalem. Mag ik u dan vragen om nog even dit stuk voor ons te spelen? Ook? Met plezier. Stuk voor Harpsolo van Kaminski... Hiervoor weer mijn hartelijke dank, medes namens onze luisteraars. Mevrouw Spieren, u speelt hier nu in Nederland... maar u heeft toch wel erg veel ook in het buitenland gespeeld. Hè? Ja, ik heb een periode gehad waarin ik niet aan orkesten verbonden was... zoals nu ook, maar toen was ik midden in mijn uh, carrière. en Dat was van 1923 tot 1932. En in deze negen jaren heb ik veel in Europa gereisd. Um, buiten concerten en buiten het meespelen in een orkest uh, werkt u ook mee aan uh, bijvoorbeeld aan hoerspelen. Oh, dat doe ik ontzettend graag. Ja. Weet u, ik niet alleen dat ik het graag doe, maar ik vind de harp is zo enorm geschikt om te illustreren. Je krijgt er allemaal klankeffecten, kun je daar brengen, die toch eigenlijk op geen enkel ander instrument te maken zijn. Het geeft een bepaalde sfeer, hè? geeft een, bepaalde zeer, stemming. Ja, een zeer uitgesproken sfeer. Ik doe het dolgraag. Misschien raadt u wel waar ik naartoe wil, als ik het over sfeer en stemming heb. Ik weet dat u een keer een sprookje geschreven hebt voor Harp. Ja. Waar het dus echt wel deze iriële stemming een sfeer uitspreekt. Zou ja. u dat nog eens willen spelen? Graag, als afsluiting dan? Graag. Ik ja? hoop dat u die irreële stemming kunt horen en aanvoelen. Ja, graag mevrouw. Dan volgt nu het sprookje van de zeventigjarige. Zo, dat was, dat was dus uw eigen sprookje, het muzikale sprookje... gecomponeerd door u zelf, gespeeld door u. Eh, het is vandaag eigenlijk ook een sprookje, alles voor u. Zo. Daarom heb ik dat, dat sprookje vandaag ook zo graag gespeeld. Eh, het is, eh, alles komt zo bij elkaar, zoals we dat dan noemen. Ja, <laughs> het is eigenlijk iets ongelofelijks. Mevrouw Spier, eh, natuurlijk wensen wij u nog een heel lang leven... een gezondheid, veel belangstellingen veel concerten waar u u kennis komen maken met u en met uw harp. Natuurlijk, dat uh, spreekt allemaal vanzelf. Uh, aan uw harp zitten zeven pedalen. En om met die zeven pedalen te spelen, met uw harp te spelen en ons uw uh, spel te brengen... gaat u elke dag met uw auto door het land heen. Het is misschien een beetje eigenaardig om daarmee te sluiten, maar... Uh, mevrouw Spier, mag ik u vragen... Uh, namens al uw bewonderaars ook... wilt u met dezelfde souplesse en met dezelfde voorzichtigheid... uw autopedalen behandelen als de pedalen van uw harp? Ik zal mijn best doen, meneer Dees. Ik Wel heel erg graag. Uh, mevrouw Spier, harp- en levenskunstenaresse bij uitnemendheid... gefeliciteerd nogmaals... En voor al datgene wat 57 levensjaren ons aan schoonheid hebben gebracht... onze hartelijke dank. Dank u zeer, meneer Des. Dank u wel. Al dus Rosa Spier in 1961 in een bijdrage van de KRO. De harpiste werd geboren op 7 november 1891... en dus belanden ze zomaar in onze vlucht in het verleden... hier op Radio 1 bij Max. Ze is van Joodse afkomst, dus het zal u niet verbazen dat zij meewerkte... aan een klankbeeld getiteld Weggevoerd en nimmer teruggekeerd. Ter nagedachtenis aan 120.000 Joodse landgenoten. Luistert u naar een bijdrage van de NCRV. weggevoerd en nimmer teruggekeerd. Een uitzending gewijd aan de nagedachtenis... van 120.000 gevallen Joodse landgenoten. Samenstelling Leon Slachter. Muziekbewerkingen Hans Lachman. Teksten A.B. Busnak. Uitvoerenden de leeuwen, Voordracht. Rosa Spier Harp. Lyons slachter de Noor en het Joods strijkorkest. Het geheel onder leiding van Eddie Elsass. <tied> 120.000 telden zij. Mannen en vrouwen. Kinderen en grijzaards. Landgenoten. Als wij ademend in de wisseling van de jarige tijden des levens. Zorgend voor het dagelijks brood voor hun gezin. Zich koesterend als hun levensgang door de milde zon... van kleine en grote vreugden werd bestraald. En als wij... Treurend soms om het leed dat geen onze op aarde bespaard blijft. Mensen als wij, dat waren ze, waren ze, want de amalek van deze eeuw heeft hen onverhoeds met vreed schennende hand weggescheurd uit hun woonstee, weggerukt uit ons midden, weggeroofd uit dit leven. Ver van ons zijn ze heengevoerd en slechts enkelen konden ons als door een wonder teruggekeerd getuigen van wat zij moesten doorstaan. Op dit moment, twintig volle jaren na het begin van hun lijdensweg, toeven wij in onze herinnering bij hen. In memoriam onze gevallenen. Zo herdenken wij hen in deze ogenblikken. Op dit moment alleen? Nee, tot in lengte van generaties rust op ons de plicht... door ons getuigen te doen gedenken wat hen is aangedaan. De ouden die hun weg op aarde reeds bijna hadden volbracht. Zowel als de kinderen die nauwelijks vol verwachting het levenslicht hadden aanschouwd. Hen te gedenken, zoals wij God Aforagam, vader der barmhartigheid, smeken tot in eeuwigheid te gedenken, wier levensadem zo vreed werd afgesneden. <tieden> ZANG Thank Waarom hebt gij mij verlaten? Ergens op die lange laatste weg... waar seconden tot dagen werden... op die weg waar hun levensdagen tot de laatste seconde vervloden... moeten ze dit vertwijfeld hebben uitgeroepen. Zij, onze echtgenoten en kinderen... onze vaders en moeders onze broers en zusters, al onze familieleden en bekenden. Allen die wij nimmer vergeten mogen... in de smart van hun laatste ogenblikken... in het weten bewustzijn van hun onafwendbaar laatste moment. Mijn God, waarom? Ook wij... Wij allen hebben deze vertwijfeling gekend. Waarom? Waarom kon dit onze dierbare worden aangedaan? Waarom heeft Gods hoge macht dit niet voorkomen? Waarom was hun lot een noodlot? En toch, toch mag ten lange lesten, de ontmoediging, de vertwijfeling, de wrok, de haat niet in ons hart blijvend wortelen. Want wij mensen die ons leed slechts knagend kunnen voelen, wij weten niet. Wij kunnen niet oordelen behalve over dat ene dat er een God is. Een God voor ons allen, die het al ten goede bestiert. Die ons in de donkerste dagen en de diepste diepten van ons leven... de troostende belevenis heeft doen ervaren... van de spontane, de eigen leven niet ontziende hulp... die zoveel Nederlanders hun medemens in nood hebben geboden... Hun onmeetbaar offer blijft het stralend lichtpunt... van de duisterste jaren onze generatie. Laat ons zeker hen die, gedreven door hun edelste gevoelens... het grootste offer brachten, bij dit herdenken niet vergeten. In het besef dat God ons juist toen de hoogste waarde van pure mensenliefde heeft doen kennen. En laat ons dan berustend luisteren naar de klanken van het Kaddish-gebed, waarin verhaald wordt van de naam Gods in de wereld, door hem geschapen naar zijn wil en door hem naar zijn enig alwetend oordeel, ten goede gelijk. Mm-hmm. En uit die berusting, uit het vertrouwen... dat God dit alles door zijn wil toch ergens ten goede moet hebben voorzien... groeit ons vast te voornemen... de door hun laatste tranen doordrenkte stenen... door onze inzet tot de hoekstenen te maken van een nieuwe wereld. Als wij zo opnieuw onze krachten bundelen ten goede... Dan zal hun laatste uur de geboortestonde kunnen zijn van een wereld zonder rassenonderscheid en zonder haat. Een wereld waarin het voor ieder mensenkind in vrijheid en onderlinge harmonie goed is te leven. Dan keert hun lijden ten slotte ten goede. Dat is de grootste taak die onze generatie kan, nee, moet vervullen. Een vredige wereld te scheppen door ons... door eigen voortdurende inspanning... waargemaakte gebed tot God, Hashkivaynu. Laat ons, eeuwige onze God, in vrede op deze wereld rusten... en in blijvende vrede... Ontwaken. weggevoerd en nimmer teruggekeerd. Een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1960 met medewerking van onder meer Rosa Spier. De harpiste bleef tot op hoge leeftijd concerten geven. Fysiek werd dat wel wat moeilijker. En dat bracht haar op het idee plannen te maken... voor een woongemeenschap waar oudere kunstenaars en intellectuelen... elkaar konden inspireren. Het Rosa Spierhuis is er in 1969 gekomen. Ze heeft zelf de opening daarvan niet meer mogen meemaken. Dat het huis er is gekomen... is voor een groot deel te danken aan de inspanningen van haar vriendin... Henriette polak Schwartz. En het bijzondere is dat de beide dames op dezelfde dag jarig waren. 7 november. En die dag gaan we met Rosa Spier nog één keer vieren... met een radiofragment uit 1966. Uw bevlogen verslaggever is Herman Emmink. Radiojournaal, zondagavond 6 november 1966, 22 uur 40. Morgen maandag 7 november wordt de bekende Nederlandse harpiste Rosa Spier 75 jaar. Mevrouw Spier, onze hartelijke gelukwensen en misschien kunnen we in dit gesprekje aan de vooravond van uw verjaardag even terugblikken in uw rijke muzikale leven. Hoe bent u nou eigenlijk begonnen? Ik ben eigenlijk begonnen door mijn moeder. Ik was als klein kind op de sofajsjeklasse, de voorloper van de harmonieklasse op de muziekschool in Den Haag. Dat nu conservatorium is, koninklijk conservatorium. En toen werd er in de tijd een harpklas opgericht. En een beetje reclame werd ervoor gemaakt. Zo werd er onder andere gespeeld voor viool en harp. Die en de lerares was er namelijk al. Het Ave Maria van Bach Guno. Dat hoorde mijn moeder en die was er zo mee verrukt. Zo van verrukt dat ze het besluit nam om mij dat te laten leren. En toen bent u dus begonnen. Mevrouw Spier, u bent lange tijd solo harpiste geweest van verschillende bekende Nederlandse symfonieorkesten. Ja, ik heb zowat de hele uh, staat meegemaakt. Eerst Arnhem, twee jaar. Toen Utrecht, twee jaar. Toen het Residentieorkest, tien jaar. Toen negen jaar zonder orkestengagement, omdat een solospeler zo hoe langer hoe meer beslag me ligt. En toen vanaf 1932 in het Concertgebouw. En na de oorlog uh, bent u verbonden geweest aan het Radio Philharmonisch Orkest? Inderdaad, ja. Want die konden mij meer uh, mogelijkheden bieden voor solospelen dan het Concertgebouw. Dat is eigenlijk de grondoorzaak geweest dat ik weggegaan ben. Wat denkt u van de huidige Nederlandse harpgeneratie? Oh, uitstekend, uitstekend. Dus in, in de eerste plaats in uitstekende handen bij ik voor Berghout. En dat wordt mooi gespeeld. Is, ik ga daar niet persoonlijk in mee in die speelwijze, maar dat mag ik, vind ik. Mijn, uh, mijn leeftijd maakt dat wel uh, geschikt om dan niet mee te gaan. Speelt u zelf nog harp? Nee, ik speel niet meer. Ik heb uh, twee plekken in mijn rug, heb er verknoeid. En dat belemmert me om uh, te spelen. Trouwens, het stemmen van zo'n harp waar je eeuwig mee bezig bent overigens. U kent dat moppie, wat is het verschil tussen een harp en een harpist? Dat is een harpist en altijd, een harp nooit. Nog een privévraag tot slot. Hoe gaat u uw verjaardag vieren? Nou, ik ga naar Vrienden toe in Wassenaar, de Pauwhof... waar mijn vriendin mevrouw Muzaf directrice is. En ik ben maandag, de dag van mijn verjaardag, ben ik daar bereikbaar. We wensen u morgen een prettige verjaardag toe... en nog vele goede, gezonde en vooral muzikale jaren. Dank u, dank u, dank u. En na dit... Gesprekje dat Herman Emmink mocht voeren met de mooigejarige Rosa Spier. Dames en heren, goedenavond. Juist, ja, goedenavond. Ter afronding van deze bijdrage van de Avro, waarin Herman Emmink in gesprek was met de bijna-jarige Rosa Spier. Op 7 november 1966 werd die verjaardag gevierd. Het zou de laatste zijn. De harpiste overleed op 8 juli 1967. Ruim twee jaar later, in oktober 1969, werd in Laren het Rosa Spierhuis geopend. Een woon- en werkcentrum voor kunstenaars en wetenschappers. Ze leeft voort. En ook hierbij Vlucht in het Verleden was ze weer heel even dichtbij. Rosa Spier, geboren op 7 november 1891. Dat is 120 jaar geleden. En toch hier op Radio 1 bij Max weer van de partij. We ronden het uurtje af. Gaan luisteren naar een kort journaal. En daarna zijn we bij u terug in het volgende uur talent van hele andere orde. Gregor Frenkel-Frank in een aflevering van Een Leven Lang.